At your travel agency and at mindshift.com Socialdeal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, ball. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl Ah, daar is de pizza. Oké okay, team, vreten. Uh, social deal deals die je niet mag missen. Ben jij ondernemer en wil je 2026 goed beginnen met je boekhouding? Bij Moneybird komt alles samen in één pakket. Van facturen tot btw en betalingen.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 Wow. 7 uur. Goedavond. Ja, nee, de goede avond. Je ja, Music nieuws van nu.nl met alleen Altena. Goedavond. Rijkswaterstaat stelt dit weekend een kou protocol in. Vanaf morgen 6 uur s avonds gaat dat in. Dat betekent concreet dat er extra bergers en weginspecteurs worden ingezet. Komt komt dat het dit weekend flink gaat vriezen. Het kan s'nachts lokaal min 15 worden. Dan is het onverantwoord als mensen met pech lange tijd stilstaan. Ruim 70 van de gemeente heeft te weinig woonruimte voor statushouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Vooral in Drenthe lukt het niet. Slechts één van de 12 gemeenten haalde daar de limiet. En ook in Noord-Holland en Brabant krijgen te weinig statushouders een woning. Een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD wordt wennen. Dat zei Yves mathieu tegen de pers. De afgelopen dagen hebben deze drie partijen de ambitie... om op een aantal hele complexe opgaven de juiste dingen te gaan doen voor dit land. En dan is het nu de vraag, ook voor de komende weken... hoe de andere partijen daarnaar kijken... Ja, want dat een kabinet continu naar steun moet zoeken voor eigen plannen... dat is ons land niet gewend. Toch denkt VVD-leider Gus dat dit kan werken. Ik heb als het gaat om onze samenwerking... het volle vertrouwen dat het ontzettend stabiel is en wordt. We hebben er ook afgelopen weken al samengewerkt, maar ook in het verleden natuurlijk. Ja, 21 komt er definitief niet bij. D66 zag dat niet zitten. En een megadeal voor dart-sensatie Luke Littler. Hij heeft het contract met zijn sponsor met 10 jaar verlengd. En daarmee zou hij in totaal 23 miljoen... Euro krijgen. Dat zou de grootste sponsorovereenkomst ooit zijn in het darten. Het Lidler is nog pas 18 jaar en al tweevoudig wereldkampioen. Het weer van Weerplaza. Op steeds meer plekken gaat het sneeuwen. Het koelt af naar 0 tot min 4 graden. Dit weekend dus behoorlijk koud. Overdag vriest het en s'nachts kan het dus lokaal min 15 worden. Alle. Ja. Uh, we, ja. We horen jou natuurlijk iedere heel, heel uur met het nieuws. Dat is altijd heel fijn. Ja, ja. Tijdens de muziek kunnen we ook af en toe nog wel eens een babbeltje maken met elkaar. En Zeker. Jij vertelde net het verhaal over een muis. Ja. Zou je dat uh, zometeen met heel Nederland willen delen? Ja, absoluut. Tuurlijk. Fijn. De terrormuis. Van... Terrormuis. Alleen. <lacht> nou, dat zometeen. Eerst even Flitsmeister met één viel op de A1 vanuit Hengelo richting de grens met Duitsland. Daar staat 2 kilometer. Vertraging 10 minuten. Ja, en geen flitsers. Mooi. Do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 Don't tell how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 van Alessio op muziek. Je hoort het Destiny. Het is negen minuutjes over zeven. De vrijdagavond van Q Music. Het weekend is begonnen. We hebben daar Bram. En daar Tom. En uh, natuurlijk, nou, zojuist hebben we hem gehoord. Hè, rond zeven uur met het nieuws. Alleen, een vaste uh, prik altijd op vrijdagavond. Goeie ja, avond, avond. Ja, alleen, nou ja, goeie avond, goeie avond. Uh, er is wel wat... Kom maar een kwel in huizen, uh, Altena. Ja, ik heb uh, sinds... Uh, eigenlijk vandaag heb ik ineens last... Van een muis. Een muis. Ja. Wij zaten, mijn vriendin en ik, lekker op de bank. We zaten tv te kijken. En Stranger ineens... Things finale. Zitten we. <laughs> nou, we, zitten echt... we zitten lekker uh, een serietje te kijken. En in één keer schiet er iets voorbij. In onze ooghoek. In een keer, wat is dat? Dat moeten we niet hebben. Een muis. Dus wij kijken onder de tv-meubel. En inderdaad, een muis. En je weet ook, als het er één is... Zijn, zijn er het al meer? Ja, ja, ja, dat dat, dat ging kan. meteen inderdaad door mijn hoofd heen. Er zijn er vaak meer inderdaad. Dus ja, maar hoe kan dat nou alleen? Waar woon jij? Ja, ik woon hier in Amsterdam. Ja, dat ga je heel al. dichtbij. Ja, daar ga je al. Ja. Ja, ja, we, we hebben de oorzaak. Hebben de oorzaak. Ja. Op twee hoog hè jongens. Dus je denkt, nou die pakken me niet. Nou, toch wel dus. Ja. Dus ik meteen een val gekocht. Ja, zo'n ding met zo'n uh, paad. Inderdaad. De ouderwetse. De ouderwetse. Ja. We denken, ja, we moeten er wel meteen van af zijn. Ja. Inderdaad, eventjes een beetje pindakaas eerst uh, opgesmeerd. Want dat uh, vindt uh, de muis vast lekker. En op een gegeven moment komt mijn vriend uh, naar me toe die zegt... De pindakaas is weg. En de klem staat, en de nog, klem staat nog We, We hebben het met nee. een slimme muis. Ja. We denk, een nee. slimme muis inderdaad. Ja. Je, dus, moet, je, moet ook, je moet gewoon zo'n leuke diervriendelijke. Je hebt Op uh, bol.com heb je, heb je hele goede... Die vriendelijke muizen vallen. Die werken echt als een tiet. Oh, dan valt hij gewoon in zo'n luikje. Ja, dan valt hij gewoon in zo'n luikje achter hem oh, ja. dicht. Op het moment dat hij de pindekaas eraf gaat eten. Oh, ja. En dan kan hij alleen komen door in die buis te gaan. En op het moment dat hij er is... dan staat hij op een plateautje en pap... En dan valt hij dicht en dan heb je hem. Ja, maar werkt dat ook echt? Want het, het werkt echt alleen een mini-muis is het. Dus is het wel een zwaar genoeg dan? Een uh, Maakt niet <laughs> uit. Al, al, uh, nee, een mini-muis, een uh, dikke muis. Ze gaan er allemaal in. Een <laughs> <laughs> dikke muis, lange muis, korte muizen. <laughs> hij pakt hem, hij pakt hem. Dus nee, joh. Dus je hebt hem nog steeds niet. Nee, want we hadden dus daarna, na die pindakaas... Oké, okay, dat werkt niet. We dachten nog, nou, dat is te licht. We doen wel een stukje brood erop. Dat is wat zwaarder. Misschien dat het dan wel werkt. Dus op een gegeven moment weer kijken. We brood, weg. brood weg. Het brood is weg. Nee. En de klem staat nog. Ja, nou, wat Dus wij denken, wat is dit, jongens? En dan heb je haar nu met die muis achtergelaten? Ik heb haar nu met de muis achtergelaten. Oh. Ja, ik moest werken. Ja, ja wat denk je? vriendin weg. En de val er staan nog. En de klem staan <laughs> nog. Ja, wat nu, ja, dan moet je toch die buis bestellen, die Bram... Ja, uh, ja gewoon op bol.com. Ik zal ook eens even kijken hoe die heet. Het, uh, ik stuur je even een linkje. Diervriendelijke muizenval. Muizentunnel. groot formaat. Die moet je hebben. Die heeft bij jou geholpen. Ik leen hem ook altijd uit aan vrienden die muizen hebben en het werkt als een tiet. Hij heeft 4,5 ster, man. Nou oh ja, nou echt super. Even kijken hoor. Voor 12 uur vanavond besteld. Woensdag in huis. Hele oh, nou. <laughs> muizenkolonie straks in mijn huis. Ja, dat denk ik ook. Maar dan kan je ze wel achter elkaar vangen. Nou ja, of er moet nog een uh, muizenexpert nu zitten te luisteren. En die denkt van, ah, joh, die, die muizenbuizen, dat werkt allemaal niet. Ik heb uh, de oplossing. Zo, dat nou, zou of, uh, fijn zijn. Dan nee. kun je vanavond nog aan de bak. Ja. Ja. Ik uh, open even de queue up. Even kijken wat er binnenkomt, ja. Dat ja, is goed. I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end. Everybody's gonna be wondering how you deal. You might say this is ludicrous, but tie your crew down how you Many pieces. Whether or not you get it all together, then it's finders, keepers, and losers, weepers. See, I'm not trying to lead you on. No, I'm only trying to keep it real. You might say this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Hey, and I know Congress gonna get me back for me so cold.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 Uh, nou, goed, waar waren we gebleven? Met de thuis van onze nieuwslezer. Ik vind wel al relaxed. Alle... Nee, hou op. I -hie. I -hie. Ach, zo de Mieterrol. <COMFly> is dat nou voor zingen, man? <try> goed, in ieder geval. Alleen met zijn muis. Ja, alleen ja. van het Nieuws, Alleen Alain. Ja, heb je een ja, beetje in de Q-app gekeken? Heel veel tips. Heel veel tips zijn er binnengekomen. Ook wel hele gruwelijke. Ik heb het idee dat Jeffrey Dahmer ook een tip heeft gestuurd. Ja, van mensen ja. die schieten met balletjespistolen op de muizen tot... Uh, wat was ik nou? Dat was ja. met... Iemand met worst. Droge, ja. droge worst en daar een punaise in. Ja. Hij ah, houdt het toch Gezellig. is Gezellig. En lijmvallen? Nee, dat is allemaal zo zielig. Nee, ik wilde het, wil het al zeggen. Dat moeten we niet doen, toch? Kijk, een, een klemmetje er en der, oké. Okay. Maar een, een lijmval, dat is wel... Ik heb speciaal gif om de muis uit te laten drogen. <lacht> dat nou ja, toch niet. Goed, ja. nee, probeer dan die, die van mij. Die, die vriendelijke muizenval. Ik zeg ook iemand zeggen, joh, maar dat werkt niet, want die komen terug. Nee, ja, je moet ze niet uh, voor je deur weer eruit laten. Ook niet een kilometer verder. Gewoon echt even een ent verderop. Jij gaat gewoon 20 kilometer verderop naar het bos en daar laat je ze vrij. Nee, ja, maar nee, hier Priscilla die zegt dat het minimaal 100 meter van je huis moet zijn. Ja, anders oh. dan kunnen ze door de geur terugkomen naar jouw huis. Of je ja, rijdt music en je laat hem hier vrij. Ja. <laughs> Lekker hier in het pand. Eetje ja. meer of minder. Ja. Toch? Ja, dat is goed Bram, wel. ga ik doen. Oké, okay, nou ja, ik stuur je een linkje en als dat niet werkt... Komen, nou, ja. we komen er volgende week sowieso op terug. Ja. En we gaan ervan uit. die muis is uit het huis. Daar gaan we voor. Mooi gesproken. ja.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 Show you how the world is big and beautiful. Met Elo Black en Hey Son. Zometeen hebben we muziek van onder andere Lucas en Steve en ook Amy Winehouse komt eraan. Uh. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd?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 Het voelt alsof we er weer even zijn. Beleef je geluksmomentjes opnieuw met een CW fotoboek. Ontwerp je fotoboek gemakkelijk in de CW app of op cewe.nl. CW. Zo mooi? De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Bestel via de CW app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi? Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is wel pallet voordeel.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 Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Nu 30% korting op alle 400 thuisdiensten. Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit. Oké, okay. Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paraglijden. Na twee uur twijfelen. And we are flying. En luister. <laughs> Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven...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 Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja, put. Maak er een potje van. Want met de rekening van buut maak je tieners zelf potjes. But. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Tom en Bram. Hallo, trek. Is het er nog niet? Nee, shit. Ja, de bezorgers die zijn er natuurlijk niet met dit weer. Nee, die durven niet op de fiets, ja, ik snap het wel. Ik snap het ook. Het wordt een houtje, dat trek. Your You're about to break my heart. I met you at the wrong time and now I don't know where we are. Now my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. If it's right, then why does it feel so wrong that you won't be mine anymore? I wanna hold you close before we lose it all. Don't tell me this is the end, 'cause my mind is ready to let you go, but my heart keeps telling me no. Put your op je music en Rehab. Ik zag dat je was gezwicht. Gezwicht voor de trends. <laughs> uh, Heb je nou ook zo'n... Ja, op, op Instagram zag ik ineens dat iedereen foto's uit 2016 aan het plaatsen is. Ja, maar sinds vanochtend al. Ik begreep het ook niet helemaal. Ja, tien jaar terug natuurlijk. Ja, maar waarom is dat dan ineens vandaag uh, ja. de, de trend? Ja, dat weet ik niet. Maar ja, ik zat ook zelf een beetje te kijken. Ik kon helemaal geen foto's vinden van 2016. Jij bestond nog niet. Ik bestond nog helemaal niet, joh. Mijn alter ego was nog niet geboren. Nee, jij was nog helemaal... Mensen wisten nog niet van het bestaan van Bram Krikken. Behalve jouw inner circle. Juist. Ja. Mijn ouders. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, ja, ik zat het ook al sinds vanochtend dat ik uh, dacht van... hé, hey, wat zitten toch al die mensen de hele tijd met dat 2016 en dan... nou, ik doe niet mee. Maar ja, ik zag het en dan ga je toch zelf door je album ook bladeren... en denk je, oh, nou eigenlijk wel, was het best wel een leuk jaar. Ja, wat ik... kwam je allemaal tegen? Nou, ik heb dus in 2016 voor het eerst een radioprogramma... op het Landelijk Radiostation gemaakt. Oh, Daar dus... zag ik de foto's van voorbij komen. Dat is wel heel Dat leuk. Dat zijn dan toch leuke herinneringen. En je had nog je Justin Bieber-kapseltje. Justin Bieber-kapseltje. Ik ben in 2016 ben ik met, een, uh, met een vriend, met z'n tweeën... zijn we naar Barcelona geweest. Uh, nou, zie ik een foto van mezelf in Camp Nou van FC Barcelona... Leuk jaar was het wel. Met Messi nog, die daar Met speelde. Met Messi die daar nog was, inderdaad. Uh, nou ja, dat een beetje. Ja, oh, wat leuk. Ja. En, en ik zag ook dat je, dat je bij een, nou, een concurrent radio aan het maken was. Dolfijn FM. Ja. <laughs> ik was toen op vakantie op uh, Curaçao. En een vriend uh, van mij die werkte bij uh, Dolphijn FM. En uh, die had haar verteld dat ik op, in Nederland ook wel eens op de radio zat. En toen dat, uh, de, de zender, baas van FM had de zenderbaas van Dolphijn FM gezegd... Laten we maar een keer de top 40 hier presenteren. <laughs> op, op een vakantie zat ik daar een radioprogramma te maken. Met de top 40. Ja. ja, en nu ook heel dichtbij zit je nu bij de top 40. Zeker! In de ja, aftershow ja. van Domine eigenlijk. Ja, ik, was, was, uh, ik was ook 16 kilo lichter, zie ik op de foto's. Oh ja, ja goed, nou goed. Wat ik... deed jij dan in, dat, uh, in 2016? Ja, een beetje YouTube filmpjes maken, volgens mij ook uh, geschiedenis geprobeerd te studeren. Het lukt allemaal. Niet. Was dat allemaal dat jaar? Het is allemaal dat jaar, ja. Dus nee, dat was niet best. Wanneer kwam je toen bij mij terecht dan, bij Slam? Dat was dan 2018? Ja, was het eind 2018? 2017 geweest. Ook al bijna tien jaar heen. Ja, zo. ongelooflijk. Maar goed, nou hartstikke leuk dat je meedoet. Maar ik ga Instagram niet meer openen. Ik word er helemaal, helemaal gek nee, van. Nee, ga jij niet meedoen? Iedere, iedere beeld die je helemaal zo'n throwback doet. Ik word er helemaal gek van. Nou ja, ik vind het nu toch wel, uh, toch wel grappig. Ja, het is ook wel leuk. Check uh, checken nog bij de nieuwsautoriteit alleen. Ja, uh, ga jij ga je, nog, ga je nog iets posten? Ja, ik ben daar niet zo van ook, hoor. Nee, ik en wat spookte jij toen uit, in dat jaar? Ja, dat weet ik allemaal niet. Ik was nog niet begonnen met nieuwslezen, in ieder geval. <laughs> toen had je nog zand in de zandbak. <laughs> en nog een piepstem, denk ik. Ja. ja, nou goed. Trouwens, goed nieuws. Het eten is er, jongens. De je is gaan, oh, die vind ik gooi die muziek erin, hè. smakelijk. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. Walk on like strobe lights With you I feel so Je music, Ja, ben je, kun je even er tussendoor? Uh... Ja, voer, wat heb jij een pittige Thijs uh, gerecht, zeg? Ongelooflijk pittig. Oe, ik sta Oe, ik helemaal... helemaal in de fik. Ik <laughs> heb een loopneus. Sta helemaal in de fik. Hebben wij nou twee uur zitten wachten op, op oh. ons bek in de fik? Ja. <laughs> Hoi, ik weet niet wat ik meemaak. Wel maar op. Oh, Laten we maar weer terugfietsen. <laughs> dit is te scherp. Oh, nee, die, die lieve nee, man. Dat nee, echt veel lekker gekomen. Ja. Heerlijk. Hey, um, we hadden het net over het jaar 2016... dat het natuurlijk vandaag een beetje een, een trend is... dat iedereen foto's van 2016 aan het posten is. Ja. Ik denk dat Bruno Mars ook met uh, fijne gevoelens terugkijkt op 2016. Het was het jaar van zijn laatste album. Oeh. 24K Magic kwam uit in 2016. Zo zeg, over tien jaar terug, joh. Ja, op, uh, <laughs> op 27 februari komt zijn nieuwe album uit, The Romantic. En Zo. op uh, 4 en 5 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam... En het eerste nummer wat we horen van zijn nieuwe album is direct alarschijf geworden. Nou, want ik heb er niks van verstaan, weet je dat. De <laughs> Q-Music: alarmschijf. Bruno Mars. Bruno Mars, back with another one. I just might. Het nieuws komt eraan. Daarvoor aangeschoven. Alleen goedavond. Ja, goedavond. Je hoort zo waarom fietsbezorgers van Coolblue ineens verplicht een helm moeten dragen. En zometeen hebben we, nou, wat mij betreft, een van de meest lijpe waanzinnige liedjes van dit moment. Welk? Deze.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 Ze zijn er weer. De Gigagamma Deals. Nu 30% korting op kleurmuurverf, ook op mengverf. Bekijk alle Giga Deals op gamma.nl. Nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop stee, een doosje van 20 stuks, 1 euro. En Lassie Rijst, een pak van 300 tot 400 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee.